De Amsterdamse politie heeft na ongeregeldheden aan de Westermarkt twee krakers aangehouden. Het pand aan de Westermarkt werd voor de derde keer gekraakt. De eigenaar probeerde de krakers met een groep vrienden het huis uit te krijgen, maar dat lukte niet. De krakers zeggen dat de eigenaar niets met het pand doet, maar de man zegt dat het wordt verbouwd. Op Puerto Rico is een grote brand op het terrein van een olieraffinaderij na twee dagen geblust. De brand ontstond vrijdag na een zware explosie. Twintig olieopslagtanks zijn verwoest. Onder meer de FBI onderzoekt hoe de brand op Puerto Rico is ontstaan. In Griekenland heeft noodweer geleid tot overstromingen en andere problemen. In Midden-Griekenland verdronken mannen dat zijn boot was omgeslagen. Vooral in het noorden waren de problemen groot. Reddingswerkers hielpen ongeveer tien mensen... die uit angst voor het stijgende water op het dak van hun auto waren gaan zitten. Door de overstromingen was de weg tussen Athene en Korinthe een paar uur onbegaanbaar. En dan nog het weer...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 of drie. En in de jaren zestig was het twee minuten. De delegation die maakte daar een verandering op met deze plaats. Ruim vijf minuten lang. Je hoorde, where is the love? ZFM. Voor Zalvoort en de regio. En het is 7 over 2. Welkom bij Zalvoort op zaterdag. Where else? Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. We zijn er weer. We zijn er weer. En jij bent er ook weer. Ik ben er ook weer. Ja, twee weken Turkije. Het was zo lekker Albert-Jan. Lekker uitgerust. Lekker uitgerust. Temperatuur, minimum temperatuur 20 graden. Dus ja. Helemaal niet vervelend. Nee, het kleurtje staatje ook niet. Nee hè, nou beter, beter. Maar uh, we hebben onze kranen ge, uh, ver, uh, geweerd tijdens jouw aanwezigheid Uiteraard, Jos uh, even Sch dank voor Schors... het waarnemen. Twee weken lang heeft nee, hij volgehouden, nee, het volgehouden. Nou, nou, met je. Heel wij, knap. Nou knap. <laughs> en nou mag jij weer. Ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ik ook. En uh, ja, uh, wat hadden we hier voor trouwens? Muziek? Boulevard, De Muziekboulevard met Maurice Mulder. Mulder. Nou, Dankjewel uh, Mo. Mo, hartstikke bedankt. Hey, die heb ik twee weken <laughs> moeten missen. Ja, Mo be there. Mo is weer terug en, uh, uh, met zijn uh, programma. En wij zijn er ook weer. Uh, van twee tot vijf. Uh, en uh, natuurlijk legio onderwerpen, uh, we gaan, uh, hoewel het uh, SV Zandvoort eerste elftal vandaag een weekend vrij uh, is, gaan we toch even naar Joop, want uh, er schijnt het nieuws te zijn omtrent SV Zandvoort nummertje 2. Ja, een hele gaat, belangrijke wedstrijd vandaag. Die, gaat, uh, die, ja, die wedstrijd is inmiddels al afgelopen, mm -hmm. dus, maar hij zal ons uh, een update geven van hoe die wedstrijd is verlopen en uh, waarom deze wedstrijd zo belangrijk was. Nou, tussen 3 en 4 gaan we eens even kijken. Gaan we de grens over? Want oh. er is uh, niet hier op het circuit is wat te doen. Maar in, in de wereld is er erg veel te doen op uh, motor- en autosport. We gaan uh, tussen 3 en 4 kijken naar de DTM-kwalificatie voor de laatste race. En daar is nog van alles mogelijk. Als we tijd hebben gaan we even naar de Euro Hockey League 2009-2010. Daar is die inmiddels de tweede weekend van gestart. En we gaan ook even kijken naar de MotoGP kwalificatie. Want uh, die, die zijn momenteel in Sepang, Maleisië. En ook daar uh, is het kampioenschap nog niet beslist. En het is de voorlaatste de race. Nou verder hebben we natuurlijk ook heel veel regionaal nieuws. Uh, we hebben biljartnieuws. We hebben nieuws. We gaan natuurlijk even de agenda doornemen. Nou, het zal u niet zijn ontgaan uh, tijdens het programma van Mo dat Sinterklaas er weer aan zit te komen. Ja wij gaan zo met Meteen de kerstplaat draaien dan natuurlijk. Wat het sneeuwt op het Gassersplein. He, ja. Heb je al gezien hè? Ja, hoe, hoe kan dat in Gassersplein? Ja, mooi hè? Nee, Ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar het is wel lokale sneeuw hè? Lokale ja, heel, heel lokaal. Aan het Gassensplein trouwens ook gevestigd Cinema Circus Zandvoort. Ja, we gaan de filmagenda gaan we eens ook even bekijken. Belinda oh, komt daarvoor langs. Dus be, oh, Belinda. Helemaal goed. Hartstikke goed. Uh, nou, we gaan natuurlijk even kijken wat de jazzagenda geeft dit weekend. Uh, de filmagenda heb ik het al over gehad. Misschien dat we nog even tijd hebben voor de Mexicaanse griep. Want er wordt weer ingeënt uh, in, in uh, Zandvoort. Ja, heb je ook zo'n kaartje gehad? Dat je drie, uh, drie, drie. prikken... Uh, ik denk, nou ja, dat is de jaarlijkse griepprik. Hè? Dus ik zeg tegen mijn ouders, ja, ik krijg zo'n kaartje. één prikje, halen klaar. Nee. Heb je hem wel goed gelezen? <laughs> Drie maal moet je komen opdraven. Oh, maar nou, maar an, an, an, an, an. Daarover straks wellicht nog meer, maar natuurlijk ook heel veel muziek. Waaronder de nieuwe single van Whitney Houston. Dat er weer van die mensen die meteen van die slaan ervan krijgen van deze paard. Nou, we zijn er maar klaar mee. Britney Spears hoor je en Hit Me Baby One More Time. Inmiddels uh, 16 minuten over twee uur geworden bij op Zaterdag. En Albert-Jan heeft weer wat berichtgeving. Albert-Jan. Ja, allereerst uh, natuurlijk was er gisteravond op de televisie die, uh, die uh, Afro-televisiering. Eh, maar dat is dan nog voor televisie. Maar Wie heeft de prijs gewonnen? Ja, gooise vrouwen. Ik, nou, gooi ik sta, vrouwen, ik sta niet ja, helemaal. Want qua kijkdichtheid is uh, Boer zoekt vrouw van Yvonne Jaspers uh, natuurlijk. Wordt dat vele malen beter bekeken. Maar die waren toch al een keer in de prijzen gevallen, of niet? Uh, nou, uh, zij van Boerzoek vrouw is weer in de prijzen gevallen. In ieder geval. Ze heeft een, wel een prijs gekregen voor, uh, voor de presentatrice. Maar ja, als programma. Gooise vrouw. Ja, het kon ook niet missen. Want uh, die Linda de Mol was al vier keer geweest. En vier keer genomineerd. En natuurlijk nooit gewonnen. Maar waar, waar, daar wil ik het erg helemaal niet over hebben. Want natuurlijk op radiogebied... ...heb je ook de zogenaamde zilveren radioster. Ja. Hè? En uh, dit jaar uh, ging die naar Edwin Evers en Claudia de Brij, Die hebben, dat is vrijdag, ja gisteren dus... ...de zilveren radioster ontvangst mogen nemen... ...voor respectievelijk de beste mannelijke en vrouwelijke radio-DJ. Radio is dat niks voor Sierf? Om één keer per jaar uh, ook te is gaan Is misschien doen? wel leuk. En dan het beste programma en dan de beste presentator... ...zeker de beste presentatrice. Komen we op terug? En trouwens dat in het radioprogramma 'Morgen' stond van Radio NL, die trouwens ook in de prijs is gevallen. Die hebben gewonnen. hè? Die hebben ook gewonnen. En die, heeft, die hebben de gouden radio ring 2009 in de wacht gesleept. En dat is een publieksprijs die uh, het beste radioprogramma van het jaar. En uh, heeft gewonnen, maar die kan je maar één keer winnen. Dus als je hem gewonnen hebt, hoef, je programma mag wel doorgaan, maar je kan niet twee keer winnen. Maar het is toch duidelijk dat de Nederlandstalige muziek leeft gewoon hier in uh, Nederland. Absoluut. En uh, dus uh, die, die muziek is ook absoluut uh, ja, 24 uur lang Nederlands. Helemaal ja. goed. En uh, ja, even kijken. Uh, die uh, die, die morgen stond uh, van presentator Marcel de Vries en notaris Mulder. Niet te verwarren met onze Mulder. Versloeg de drie FM-programma's van niemand minder Gerard Ekdom Echtdom. Echtdom en Michiel Echtdom. Veenstra van de NPS. En onze Giel van de Vara. Giel Belen. Giel Beelen. De ochtendshow van Giel Belen was voor de vierde maal op Breiën genomineerd... maar won de publieksprijs ondanks een felle campagne weer niet. Er waren ruim 20.000 stemmen uitgebracht tijdens deze verkiezingen. Dus Claudia de Breiën en Edwin Evers in de prijzen. En wie weet... Volgend jaar op CFM-niveau. CFM vind ik leuk. Gaan we gewoon doen. we komen Gaan erop, we doen. We houden het uh, even onder ons en uh, we komen daarop terug. Zeker wel, maar eerst gaan we weer een uh, plaatje draaien. Uit de jaren 80. Oké. Okay. Heb jij trouwens uh, je sticky bij, hè, met die muziek erop? Ik heb mijn sticky bij. Je. Dan gaan we zometeen een Albert Jan plaatje horen, neem ik aan. Doe we. Het op zaterdag worden je de CEO van Steve Windows en de High Love uit de jaren 80. Inderdaad, Maurice Wilders zei het geld terecht. de nacht gaat de klok een uur terug. Dus om drie uur is het in één keer twee uur. Wintertijd gaat in hier in Nederland. Maak jij dat nog mee? Ik denk het wel. Ik denk dat als ik om uur of tien naar bed ga... Morgen word ik een minuutje of uh, elf wakker. En is het pas tien uur, weet je wel. Dat voordeel oh, heb je er dan we, weer aan. Kan je nog een keer omdraaien. Ja, och. toch? Wat een luxe. Zo, dadelijk gaan we naar uh, Joop van is. Maar eerst uh, nog één plaatje. En die heb jij uitgekozen. Een mooie single van Ellen uh, Parsons Project. Erg toepasselijk old and wise. Ooit zal het gebeuren, hè? Als ik uh, oud en wijs ben. <laughs> ja, toepasselijke kan hij niet, hè? Mooie single in ieder geval op de zaterdagmiddag, een regenachtige zaterdagmiddag, maar we maken er een gezellige boel van, toch? Doen we, doen we. En uh, vanmorgen werd er gevoetbald. En daarom is, hangt nu Joop aan de telefoon. Joop, het ja, eerste was vrij. Albert John. Het eerste was vrij. Ja. Maar uh, tweede heeft wel gespeeld. En daar is nieuws over. Ja, het weekend, dat was uh, inhaalweekend, uh, dit weekend en het uh, eerste van de zaterdag heeft alles gespeeld, ook van de zondag dus die zullen morgen ook niet voetballen maar het Tweede had nog een wedstrijd goed uh, tegen Voorland de nummer uh, op twee na laatst van de competitie en dan praten we over de reserve eerste Klasse. Ik denk erom dat is niet mis, dat is echt vrij op en uh, Zandvoort die stond uh, tot vandaag uh, op de derde plek, Ajax 3 was, stond 1 en uh, AFC 2 stond uh, tweede en Zandvoort was derde en Sandvoort kon de heren van, uit Amsterdam, de twee clubs uit Amsterdam, voorbijstreven... ...als ze vandaag van Voorland, een andere club uit Amsterdam, zouden winnen. Nou, ze begonnen echt verschrikkelijk nerveus aan die wedstrijd. Het, het, het was niet normaal, er kwamen geen passes aan. Er werd niet gekeken, er werd, er werd slecht gespeeld gewoon. Er werd geen kans gecreëerd, met name de eerste 20 minuten. En toen eh, kwam Zandvoort ook op achterstand en eh, niet meer dan terecht... ...want de druk van, eh, van Voorland was... Ontzettend groot. Het zou best kunnen dat ze één of twee spelers misschien wel drie uit het eerste hadden. Dat mag namelijk. Want het eerste van hen was ook vrij vandaag. Net zoals zaterdag één. Uh, maar ja, dat, dat weet ik niet. Wij kennen ze natuurlijk niet. Maar Zandvoort stond soms gigantisch onder druk. En ze, we hebben niet het spel gezien wat ze kunnen spelen. Zoals tegen AFC 3 en tegen AFC 2. Dat waren schitterende wedstrijden van beide ploegen trouwens hoor. De, ik heb ze hier dan altijd op Zandvoort gezien. Het was ontzettend mooi voetbal. En daar kwam Sandford ook weer bovendrijven. Tegen Ajax werd er nog gelijk. En AFC werd met 2-1 verslagen. Goed, Sandford kwam dan op een uh, 0-1 achterstand. En uh, ja, dan moet er toch wat gaan gebeuren. En gaande die eerste helft... zeg maar zo vanaf een minuutje of uh, 25-30 zo... begon Sandford meer druk te zetten op uh, het doel van de voorland. En die kregen het steeds moeilijker en steeds moeilijker. En het was dan ook niet meer dan logisch... dat uh, het eerste doelpunt viel. En dat was eigenlijk een heel curieus doelpunt. Want... Uh, Um, uh, Faisal Rikkers die uh, had heel goed te kijken en het veld was nat en dat had hij al twee keer eerder gezien dat de laatste man dan onder de bal doorkopte en die bal doorschoot waardoor hij die bal kon afpakken uh, dat deed hij ook nu weer hij uh, schoot echter tegen de keeper aan de, de, de bal echter die kwam voor de voeten van Ivo Hopper terecht en Hopper plaatste hem schitterend over de keeper heen in het doel en Zandvoort werd weer gelijk en na rust uh, hetzelfde beeld, de was uh, steeds wat sterker, was wat meer in de aanval was wat meer op de helft van voorland te vinden, en ook daar kwam weer een doelpunt uit, en nu was het een doelpunt van Nacho Berg, die mocht een invalbeurt doen in het tweede en het uh, was een schot van ik, uit mijn hoofd, Jurian Mans dat stuiterde op de keeper af en uh, Berg was er uh, als de kip bij om die bal achter de keeper te deponeren en Sandvoort op een 2-1 voorsprong te helpen. Uh, ik weet niet wat er daarna gebeurde, maar Sandvoort ging steeds weer achteruit voetballen. Misschien wilden ze wel die 2-1 te uh, graag verdedigen. Dat lukte gelukkig ook want in de, in de slotfase kwam vooral nog terug keeper ging ook mee naar voren toen bij twee corners maar uh, gelukkig kon Joris Smits zijn doel leeg houden verder en uh, won Zandvoort met 2-1 en staat nu schitterend bovenaan als promovendus in de reserve eerste klasse A Kijk. een geweldig uh, resultaat tot nu toe de halve oké okay, en um, uh, ja, ga ja? je gang want ik ben benieuwd wat het voor de stand allemaal ja nou dat zeg ik net, Zandvoort ja. 1 Ajax 3 staat nu tweede dv staat derde, DVVA staat de tweede en ARC is afgezakt naar de vijfde plaats. Heeft nog wel een wedstrijd in te halen. En dat zal waarschijnlijk dan in het volgende inhaalweek. dat zal het een beetje drie keer zijn, dat zal het gaan gebeuren. En dan zal de stand waarschijnlijk wel gelijk getrokken worden, zodat iedereen een gelijk aantal wedstrijden gespeeld heeft. Zandvoort heeft op dit moment vijf gewonnen en twee gelijk gespeeld. Keurig Dat is 17 uh, punten uit zeven uh, wedstrijden. En Ajax staat er twee punten onder. Daaronder één punt verschil. Eh, WVHDW en DVVA ANAFC die staan gelijk met 13 punten op de vierde en de vijfde plaats. Onderin ZCFC met nul punten. Daar heeft soms het heel zwaar tegen gehad. Uh, ze hebben uh, daar met echt met moeite van gewonnen. Uh, dat was. Uh, oh, nee, nee, nee. Herstel. Dat zeg ik iets verkeerd. Het was, uh, niet, uh, het was met zop. Die ook bijna onderaan staat, hebben ze met moeite gewonnen met 2. Want ZCFC hebben ze gewonnen uh, met 1-5. Dus dat, uh, dat was uh, nog een ruim verschil. Nou goed, dit is eigenlijk uh, wat ik te melden heb over het, het, het tweede elftal. Het draait ontzettend goed. Uh, het, het is een, een heel jong team. Ik denk dat uh, Ivo Hopp het aanvoerde met 28 jaar de oudste is. Er is allemaal een stuk jonger. En uh, ja, die, die willen ervoor gaan. Die spelen voor elkaar. Die spelen voor het team. En dat uh, is, is heel leuk om te, te kunnen constateren. Okay, maar... Er zit dus een, een, goed, een goed toekomstbeeld bij uh, S.G. tot op de zaterdag in ieder geval. Oké, okay, maar uh, nu vanmiddag geen live voetbal. Uh, wat ga je doen dit ik... vrije weekend? Je bent vrij hè? Ja, ik, uh, ik ga vanavond ga ik in ieder geval uh, ga ik, uh, naar... Waar uh, uh, moet ik ook weer naartoe. <lacht> <Dat was er lacht> druk ook weer. baasje hè, druk baasje. Ja, ik, ik, ik moet daar een opening van het pannenkoekenrestaurant oh, in, in, in, in het Kerkstraat klopt. Ja, Oké, okay, eten is wel, weer geregeld. Uh, ja, dank u. Je... Maar de rest is vanavond is er, is er wel handbal, uh, maar uit. De dames van ZCSA die spelen uh, in Amsterdam. In een, een van de hal. En morgen dan is er de Lions Club Zandvoort Bridge Drive door het hele dorp heen. Dat is het natuurlijk het, uh, het de reunie van, uh, van Roy verburingen in, in de muziektent op het uh, ja, Raadmestplein. Zeg niet al het nieuws en, voor onze voeten wegkapen, hè? want wij moeten nog drie uur. Nou, dat schrik ik helemaal niet mee, want ik ga nog de over sporten. het doet Let op, let op. Bond morgenavond vanaf half, of morgenmiddag vanaf half vier, wordt er een uh, basketbalkliniek gegeven door Henk Pietersen in de Corvinsporthal. Ik heb dat één keer mogen aanschouwen. En dit is van harte aanbevelenswaardig. Wat die man kan ja. doen... Ja, ik heb het gelezen op tekst te tv. Klopt. Is ik heb het geweldig. Ja, ik heb het gelezen op tekst tv. Dat lijkt me voor de basketbal liefhebbers onder ons een, een must. Ja, maar het is niet per se voor basketballers. Ook iedereen die gewoon van sport houdt. De, de entree is gratis. Je mag zo meenemen als je een mij hebt. En het heeft met zoveel met baasbal te maken. Het wordt met de baasbal gespeeld. Maar alle andere sporters kunnen er gewoon iets van leren. Hij brengt ze respect um, ja. Ja, en uh, uh, uh, uh, Kijken en, en samenwerken. En dat doet hij op een geweldige manier. Helemaal leuk, Joop. Hey, dankjewel, uh, voor, uh, da ja, dankjewel voor deze toelichting. Heel fijn weekend. Is gelijk. En Gaan we volgende, gaan we volgende week weer voetballen? Uh, ja, maar wel even, even wachten. Want, voor, want vannacht eventjes een uurtje langer slapen, hè? Ja, ja nee. oké. Okay. Nou, dat vinden we heel vervelend. Ja. ja. <laughs> Jop, dankjewel. Fijne weekend. Ja, volgende week speelt uh, SV Zandvoort 2 uit, in ieder geval uh, bij Argon, en SV Zandvoort 1 uh, in Marken. Dan gaan we je zeker weer bellen. used to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 Is the rain on the streets of Philadelphia? <laughs> Ain't no angel gonna greet me. You and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip a ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with you.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 was hem, de single van Bruce Springsteen. Streets of Philadelphia. Heel mooi. Daarvoor, trouwens, Van van Pink. Een plaatje uit de Euro Breakdown. Afgelopen vrijdag kwam hij nieuw binnen. Juist. En hij zal zo oud in die plaat. Ja, maar als... Daar heb ik het met Jos over gehad. In één keer stijgt hij in de hitlijsten. En daardoor komt hij in de Euro Breakdown. Ja, nou is toch uh, de... super. Een, een gouden oude die weer terugkomt. Zo, dat dacht ik wel. Hey, vanavond kunnen we lekker paddenkoekjes scoren bij restaurant Stroopwoord. Dat is juist al van Jovenesse. Ja. Want die gaan, gaan open, openingsfeest om 8 uur aan de kerkstraat. En iedereen is van harte welkom. Nou, dat is uh, toch wel leuk. We zijn een poosje dicht geweest, wegens verbouwing en dergelijke. Ook lekker live muziek erbij en zo. Dus... Helemaal goed. Vanaf, Helemaal goed. Vanaf hoe laat was het? Vanaf uh, 8 uur. Vanaf 8 uur vanavond. P uh, dus nee, geen pizza. Ik wou bijna pizza zeggen. Nee, pannenkoeken eten. En morgen kan je ook genieten van muziek bij het uh, Jazz Café Spoor 5 in Café Alex. Ja, Alex heeft altijd op zondag Op zondag. Dat ja, dat is zo gezellig daar. Ja. Om half vijf uh, vangt het allemaal aan. En wie komen daar? Spoor, zei, 5. Spoor 5. Oh, dat is onze enige echte Adam Spoor zelf. En als je van jazz houdt. Hm? Ja. Jazzcafé, en dan gaan we meteen naar Oomsteen, want het is ook een beetje een jazzcafé. Klopt, maar en die dan... hebben op 30 oktober hebben ze daar weer jazz. Ja, daar had ik vorige week ook al aandacht aan besteed, maar toen hadden ze dat waarschijnlijk verkeerd afgedrukt, want ik dacht dat het afgelopen vrijdag zou zijn dat ze zou komen. Yvonne Weijers. Yvonne Weijers, maar. En haar hele band. Uit Haarlem. Die komt dus aanstaande vrijdag. Om 9 uur. In de Oomsday. Jazz eh, all around Zandvoort. En uh, CFM Jazz op zondagmorgen. Elke van zondagmorgen van 10 tot 12. Even dat mag je niet missen. Eén van onze meest langlopende programma's. Hè? Dat dacht ik wel ja. En een, vaste, een, een hechte vaste groep uh, presentatoren. Gewoon gezellig om een keer te luisteren. Doen. Doen. Gewoon doen. Zullen we dan maar zeggen. Wij gaan ook gewoon een plaatje draaien. Want dat gaan we ook gewoon doen. En wat mogen we uh, nu horen? Uh, wat was dit ook alweer? Moet ik even kijken nou. man?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 Volgens mij, Albert jo vindt bijna iedereen deze plaat wel lekker. Van de Golden Earring, The Radar Love. En natuurlijk het gigantisch mooi drumwerk van niemand minder dan Cesar Zoudenwijk. Zo so, hé, hey, wat kan die drummen? Die kan echt drummen. Niet te geloven. Helemaal goed. Inderdaad, Radar bij Sanford op zaterdag. Where else? Zo dadelijk in het uh, volgende uur horen we hoe de DTM van vandaag uh, verlopen is. Ja, want die jongens zijn nog aan het rijden. Kan en, je niet alvast wat uh, verklappen? Nou, ik kan me alleen verklappen dat het ongelooflijk spannend is. Want uh... Ja, dit is de laatste race van het seizoen en uh, er zijn nog steeds, uh, nou in ieder geval twee uh, titelkandidaten. Dat is uh, Scheider en Peffert, maar uh, het uh, wordt pas de laatste dag beslist, morgen in Hockenheim. En uh, straks even weer een update van uh, de, de kwalificatie. Oké, okay, dat uh, in het volgende uur van uh, dit programma. En het sneeuwt ook een beetje op het uh, Gassensplein. Heb je wel gemerkt, hè? Lokaal, hè? Lokaal. Weer van die, van die grapjassen, weet je wel. In de fontein en zo. Ja. Maar ja, we hebben toch een toepasselijke plaat gevonden. En het sluit meteen aan op de Sinterklaasplaats van uh, Maurice Mulder. Want na de Sinterklaas komt... De, de kerst. kerst. De Kerst. Ja. Uh, yeah. Alvast een klein beetje in de stemming komen met Gloria van. Oh, weather outside is frightful. But the fire is so delightful. Since we have no place to go. Van Zierven. Via de kabel op.